Lex Bolmeijer. Gesprek met de Rijksbouwmeester... over uh, ja, grote kwesties... de inrichting van Nederland. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk ook altijd over de vraag... waar je woont en waar je werkt. En hij is architect, dus je hebt het in principe over... De, het gebouw waar je in woont en waar je werkt. Maar gaandeweg zo'n gesprek... blijkt toch dat de omgeving waar je woont en werkt... misschien nog wel belangrijker is. En, en dat vind ik nou... Een goede vraag om aan de luisteraars van Casaluna voor te leggen. Bent u zich daarvan bewust? Heeft u daarop op grond daarvan bijvoorbeeld uw woning gekozen? Of uh, bent u zich bewust van de plek waar, uh, waar u werkt, wat de omgeving betreft? Eigenlijk gaat het dus over de omgeving. Heeft die omgeving een belangrijke rol gespeeld bij het kiezen van uw huis? De omgeving van de stad, of juist niet de stad? Uh, de omgeving van een Finex-locatie, de veel... Geprezen of geplaagde Phoenix-locaties. Um, is dat iets wat u gelukkig heeft gemaakt in uw wooncarrière? Welke stappen heeft u gemaakt? Ik wil daar graag mooie verhalen over horen. Net zo inspirerend als die van de Rijksbouwmeester. Nou, die nog wel een harde dobber heeft hoor, aan het veranderen van het klimaat. Dus ik denk dat hij ook wel van plan is om een aantal speerpunten, nieuwe speerpunten voor zichzelf te formuleren. Zo van: dit moet er gaan gebeuren en dat moet er veranderen. Um, want je moet het natuurlijk wel vol kunnen houden. Je moet ook wel iets terug kunnen krijgen. En de visie is er wel, maar het resultaat. Goed, u kunt bellen met 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna. U kunt natuurlijk ook um, e-mailen naar Casaluna apenstaatje ncv.nl. Overigens, een van de gebouwen van Frits van Dongen is de is Whale. Prachtig gebouw. En een foto daarvan is uh, dat in Amsterdam. Groot gebouw. te midden van laagbouw. Um, een foto daarvan hebben we op de Facebookpagina van Kazeruna gezet. Dus dan kunt u even kijken als u dat wil. Maar is het internet natuurlijk altijd een geschikt medium. Daarvoor voor architectuur is het lastig over praten. Maar met beelden erbij, de verbeelding ervan, kom je een heel eind. 0800 1121. dat is het telefoonnummer van Kazeruna. In hoeverre heeft de omgeving... Van het gebouw waar je woont of werkt, een, uh, een rol gespeeld in uw leven, in het ervaren van die gebouwen. En misschien zelfs wel het geluk. Stefan, goeie nacht. Ben je daar? Ik geloof dat we proberen contact te krijgen met Stefan, en dat zou binnen een paar seconden moeten lukken. Stefan, goeie nacht. Eén goede nacht. Hallo. Hallo. Ik heb geloof ik een beetje een ingewikkelde vraag voorgelegd. Is dat zo? Of uh, uh, heb jij meteen een antwoord? Ik heb, uh, uh, ik heb geen antwoord uh, op uh, de gestelde vragen, want ik heb niet eens de vragen uh, gehoord. Oh. Maar ik, ik belde omdat ik wel, uh, wel leuk woon. Eerlijk gezegd. <laughs> ik uh, begrijp het. Waar woon je? Ik woon op Noordbeveland. Noordbeveland, een eiland. Noordbeveland, Zeeland. En dat is een uh, voormalig eiland. En daar, daar hebben wij een, een, een mooi groot stuk grond. En daar staat een, een, een, een scheve 17e-eeuwse boerenwoning op. Zo. En daarnaast werk ik in mijn, in mijn werkplaats. En dat, ja. dat, dat, dat, is, dat, is, dat is prettig gewoon. Dat, Het klinkt idyllisch. Ben je daar. Wanneer, sinds wanneer woon je daar? Sinds 1996. Ja, ja. Waar, kwam, ik... je van, waar kwam je daar vandaan daarvoor? Ik uh, kom eigenlijk uit Den Haag. Dat, uh, uh, de grote stad. Maar dat werd nog wat vol en druk. En... Waar, waar, waar in Den Haag? Uh, Ik, ben een... Ik ben geboren op de Hoefkade. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ik heb dus, gewoond en... op de Hoefkade. Oh, maar In een huis dat er niet meer staat inmiddels. niet meer 395. Dat is plat gegooid. Door Aalse is, is een Portugees architect. Uh, nieuwe woningen zijn er neergezet. En, uh, weet je het is nummer nog? Dat, is dat het? stukje waar je uh, bij de. Hoe dat? Bij de, uh, de Veandlauwe. Oh ja, Veandlauwe. En jij? Daar woonde mijn oud-oom, oud die had uitzicht op die put. <laughs> dus had hij altijd, altijd commentaar op die put. Dat was echt geweldig. <laughs> ja. Maar goed, daar ben je dan geboren. Maar je, bent, je hebt in een aantal plaatsen in Den Haag gewoond. Ja, ja, ja. Ik heb een, een, een rijk krakersbestaan oh. geleid. Ik Kijk. Ik heb onder andere aan het Haagse Bos gewoond. Ja, ja. Nou, dat is wel goed. Dan ben je al een beetje... Dan ben je buiten al. Dan ben je vlakbij... Ja, dan ben je al buiten. Toen waren we al bezig om de, om de hectische boel een beetje te ontvluchten. In welke jaren was dat? Ja, dat is al uh, eind jaren tachtig Oké. Okay. Jij, jij, jij kraakte... Je, had, je dacht, ik raakte, ja. het waren de duistere jaren, tachtig. Geen toekomst ja, ja, had je ja, sowieso ja, niet. Ja. Ja, cool. En Er waren nog echte vijanden. Ja, ja, ja, ja. ja maar ik, ik hoorde niet bij het, uh, bij het uh, reguliere nee? krakersbestaan. Want uh, die woonden dan weer naast ons, want die echte krakers, en die hadden allemaal een uitkering en die lagen tot één uur in hun bed uh, te stinken. En dan waren ze bezig met uh, uh, anonieme krantjes hè, van die verboden lectuur, want uh, ja, dat, uh, dat werd allemaal gestenseld in de blauwe aanslag. Ik <lacht> weet niet of Jad dat je wat zegt. Ja, de blauwe aanslag, ja, dat besta die bestaat niet meer. Dat was een echt een bolwerk. B -b -b -b -b -b Aan het einde van de vijandelaan zo'n beetje. Ja, ja. ja, ja cool. Ja, dat was wel een... Maar ik was zo'n zeldzame kraker met een baan. Ik, je had een baan? Ja, joh, ik werk te braaf. Wat deed je dan? In nou, hemelsnaam? Uh, meubels, uh, uh, antiquiteiten restaureren. Oh, oké, okay. ja. Een beetje loesje wel. Nou, helemaal niet. Uh, leuk vak. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja, en, en werd je dan niet met de nek aangekeken? Jij als, als burger? Ja, ja. nou ja, dat was het. Ja, ik zag er niet helemaal als uh, burger uit. Dus dat scheelde wel. Nou, ja. Oké. Okay. Dus je deed wel mee. Het Haagse bos. Uh, ja. dat, is, dat is een beetje achter, dus daar staan ook wel ministeries vlakbij en scholen en zo, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja klopt. Waar, waar zat je dan precies? Mm, ja, dat is ondertussen ook uh, plat natuurlijk, want ja. het waren leuke 19e-eeuwse panden. Waar, ja, uh, moesten plat, ja. Ja, dat was ja, uh, vlakbij de laan van Nieuw-Oost-Indië. Ja, ja, ik weet het ja, ja. dan. Kruispunt. Ja, ja. Oh, daar. Later heb ik nog met mijn broer een heel leuk pand in de Ruiterstraat uh, bewoond. Zeeheldenkwartier. Ja, zeeheldenkwartier. Dat is een heel leuk plant. Uh, heel, heel leuk gedeelte van de stad van vandaag. Maar wat was het nou wat jou dreef? Had jij steeds het gevoel, ik wil de stad uit, want het is me te benauwd? En wat is dat dan? Ja. Zijn het dan de mensen? Zijn het de straten? Hoe voel je nou, Op een gegeven moment, uh, uh, ja, een, een man ga toch aan de vrouw. Ja. En uh, mijn vrouw die raakte al wat, uh, dat, dat, dat dat verhuizen zat. En toen uh, kwamen we op een, uh, op een huurhuisje in de Newtonstraat terecht. Ik weet niet of je dat kent. Ja, natuurlijk ken ik dat. Ja, ja. ja, ja, ja. en dat was klein. heel benauwd. En dat ja. was klein en we hadden geen balkon. En alleen maar van die vervelende nieuwbouwramen die dan in zo'n gerenoveerd uh, zogenaamd huisje zaten. maar. Ja, dat, dat, dat, dat, dat was verschrikkelijk. Je hoorde je buurman hoorde je ruzie maken met zijn vrouw. Ja, dat was echt zo'n een, ja. een heel typisch Haagse man. Was dat. Ja, dat ging er pittig tekeer. Ja. Ja, ja. dat werd je te veel. Ja, dat werd een beetje te veel. Een Egyptische onderbuurman die zo hobby was om orgaanvlees af te koken. Dus je, het hele huis, dat rook constant zo'n beetje wezig, zoetig, uh, viezig. Hmm. Ja, en kakkenlakken en, en muizen. En, ja, op zich wel hectisch en wel grappig. Maar op een gegeven moment ja, ben je dat ook wel echt zat. Ja. ja, anders was je vrouw het wel zat, denk ik. Ja, nou, ja. Nou, ik denk dat het meer mijn stil ook wel. Ja, ja. Een beetje op mijn fiets de duinen in te vluchten. Dat snap ik wel, ja. Die zijn nooit ver weg in de nacht Dus op een gegeven moment dacht je, moest het, werd, dan wordt het zo dringend... dat je ook echt ervoor koos om weg te gaan. Nummerkaan. Ja, nou, ik, ja, misschien is dat ook meer als een soort uh, grap is dat uh, ontstaan. Ik, ik, we fantaseerden er wel eens over, van goh, uh, en mijn vrouw, dat is dan een Zeeuwse. Ja. Want toen hadden we zoiets van, goh, hoe zou dat zijn om dan uh, die kant op te trekken? Want daar dan denk, je, daar de dan denk je, als je uit de stad komt, dan denk je toch niet meteen aan Zeeland, dat is eigenlijk buitenland. Ja, nou, daarom ook juist. Ja, uh, we, we hadden een boot, een draak, en die lag in Hellevoetsluis en dan ja. ging je zeilen zo, en dan oh, vaar je zo heel makkelijk vanaf dat Haringvliet, uh, Volkenrak, uh, Oosterschel. Ja, ja, dan, dan ga je zeeland wel heel erg waarderen. Ja, was je vrij en buiten, ja, met ja, de natuur, buiten, en ruimte, hè, ja. eindeloze horizon, dat vind ik mooi. Ja. En, en toen, toen dacht je, kan het dan misschien toch niet gewoon zo zijn dat we hier moeten gaan wonen? Ik zei tegen haar van, uh, als jij een baan hebt in Zeeland, dan nou, ga ik met je mee. En ze solliciteerde op de eerste de beste baan op uh, een reclamebureau in Zierikzee en ze werd aangenomen. Dan ja. ik zoiets van, ja, nou, dan ga ik mee. Ja. Toen ben ik maar voor mezelf begonnen. Ah ja, met werken. Ja. als, wat, als wat, uh, hersteller van meubelen. dat is het atelier dat nu naast je woning staat daar op dat op noord, noord beverland Ja, toen net. Nou, eerst hebben we nog een jaar op op Schouwen-Duiveland gewoond hm. midden in de Polder. Van er was van mensen die uh, ontwikkelingswerk deden in uh, Sri Lanka, ja. hele aardige mensen, echt van die van die van, die, van de bevlogen wereldverbeteraars. En dan konden we voor weinig geld een, een jaar een, een, een huis midden in de Polder huren. En toen ik van, nou, kunnen we kunnen ja, voelen of dat er inderdaad uh, goed is, hè? of dat het dat, uh, ja. gaat worden. En dat is het helemaal geworden dus? Dat is het helemaal geworden, ja. En kan je nou uitleggen waarom dat zo fijn is? Want het is dus, niet, dus misschien niet alleen het huis, hè? dat is dan een oude boerenwoning. Want dat, kan maar voor, dat is misschien wel iets mickers en tochters en, en uh, kleins. Ja, ja, ja. ja absoluut. Ja. Maar dan is het dus de ruimte om het huis heen, waardoor je gelukkig wordt? Ja, ja, dat klinkt misschien heel banaal en een beetje mannelijk en uh, nee? misschien ook wat ranzig, maar dat buitenplassen, dat is helemaal geweldig. Dat je, dat je, dat je bij nacht en je naar buiten stapt en dat je dan ergens op je terrein zo... Ja, dat je, en dan, dan bedenk je wat een onzin dat is om dat in een, in een vieze, benauwde ruimte te doen en dan acht liter schoon drinkwater aan te verspillen nee? Dat is wel mijn, mijn gevoel van vrijheid. Dat kan ik me wel goed voorstellen. En, en je vrouw is ook uh, blij? Ja, mijn vrouw is ook blij. Ja. Dus jullie hebben een goede keuze gemaakt? Ja, ja, dat geloof ik wel. En de, en de kinderen die ja dat, dat is een beetje lastig. Oh. Ja, die beginnen nu een beetje in het stadium te raken. God, het is hier ook wel saai. Ja, is het puberteit zo, schat ik? Ja, puberteit. 12 of 14 en dan moet je met de bus naar, uh, naar Groes. Okay. Naar, uh, en dat is opeens heel ver? Ja, dat is dan heel ver. Dat is uh, 22 kilometer. En hoe ga je dat dan oplossen? Want dat ja. probleem dat wordt natuurlijk de komende tijd alleen maar nijpender. Ja, uh, ik, ik denk dat ze moeten accepteren dat ze veel uh, op de fiets of in het openbaar uh, ja. vervoer zitten. Want je, bent niet, want je bent absoluut niet van plan om er iets aan te veranderen. Om er iets aan te doen, om, ja. om hen tegemoet te komen, letterlijk. Niet dat het moet voor mij, maar dat ben je niet van plan. Nee, dat ben ik niet van plan. Nee. En, en, ja, en, en ja, afstand is ook maar heel relatief toch hier in dit land. Ja, het is een klein landje. Ja. Ja. Het is een klein landje. En over een paar jaar zijn ze toch vrij. Ja, wij, wij, wij doen nu even dramatisch over 20 kilometer. Maar ja, als je in Frankrijk zit of in Engeland of in Amerika... dan, dan is dat allemaal vreselijk dichtbij. Dus, ja. Ja, allemaal onzin. Wij Nederlanders zijn ze ook, ja, ja. Ik vind het wel een mooi verhaal wat jij vertelt en ook erg overtuigend. Dank je wel. En Zeeland is zo'n mooi land. Ja, Zeeland is heel mooi. Op het moment wel erg toeristisch. Oh, maar dat is over een paar weken weer over. Nou, dat valt wel mee. Dat, dat, oh ja? dat toeristische seizoen, dat is erg lang tegenwoordig. Dan woon je buiten en heb je weer last van uh, te veel volk... Dat, dat even bij jou op het erf komt scharrelen. <laughs> nee, dat <laughs> niet nee, We zitten aan een doodlopende dijk. Dus Oké. Okay. Okay, het het, het klinkt, dijk. Stefan, als zeer idyllisch. Ik prijs je, ja. ik prijs je gelukkig. Dijn, dank je wel. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Tot. Nou. Succes, daar. Succes, dag. U kunt bellen hè, met 0800 112. In hoeverre is de ruimte om uw woning... Van beslissende invloed op uw, ja, het comfort in uw leven, het geluk in uw leven, waar je woont, hoe je woont. Dan hebben we hebben het over uh, bouwen en leven en wonen en huizen en ruimte en ruimte, vooral ruimte. Meneer De Haan, goedenacht. Ja, nacht. Hallo. Uh, ja, over wonen, van mezelf. Uh, dan zou ik een verschil willen maken tussen uh, als kind. ja. Want toen woonde ik aan de rand van Deuwarden aan de IJssel. Ach, dat is mooi. Toch? En, maar als je, ja, en als je Deuwarden liep richting dus weien, dan liep je zo de bos in. Ja. Heeft u uw radio nog staan meneer de Haan? Ja. ja. Wilt, u die die wil wilt u die even uitzetten? Dan wordt het heel stil. Dat is veel beter. Ja, dat is veel fijner. Dank u wel. Ja. En, maar wacht even. dat is ook doorgemaakt in het want... dorp ja. Raupe. Op het platteland. En dan als kind uh, de vrijheid. Uh, je kon alles doen uh, later wat je wil bewijten. Maar dat bepaalt je toch voor de rest van je leven? Ja, mede. Want ik denk, een kind zijn in Deventer hè, en de IJssel kennen... en dat oer landschap en, en daar aan de ja. kade spelen. Dan, dan kan je toch nooit meer iets anders verdragen? Oh, daar kan ik verhaal over vertellen. Dan, als je dan Deventer bij mij wegliep, dan kwam je eerst op de Platvoet zoals je dat genoemd hebt. Ja, wat is dat? En uh, dat is gewoon ja, een, een groepje woningen... Oh. Van 10 of 15 woningen met, met een wegrestaurantje langs uh, de weg Zwolle, Olf, Ja, want wij leren op aardags kunnen En als je dan lesen. een stukje verder liep, dan liep je het bos in. Ja. Dan kwam je bij een, een soort kasteel achter iets, Nijenhuis, Ja. Met een grote erbij. Nou, dat was fantastisch. Want toen was je vrij. Dan ging, hoe oud was je dan to, to, dat je daar naartoe... Ging je dan in je eentje naartoe, of met vriendjes? Nee. Ja, met, met, met uh, buurtgenootjes. Ja, ja. En hoe oud waren jullie toen? Uh, nou, twaalf tot mijn ja. zeventiende. Ja, ja. Nou, dat is een nee, mistake. achttiende, want toen ging ik in Amsterdam studeren. Ah, toen kwam je opeens in de grote stad terecht. Dat is een schok ja, geweest. Ja, maar uh, daar hebben we geen moeite mee gehad. Nee? Dat verbaast nee, me dat dan dat toch? Dat heb ik ook. Schiptoen gewoond een periode aan de oude zijt. Ja, ja. Ook, ook niet slecht natuurlijk. Maar had je dan niet last van benauwdheid? Of... Nee. Hoe kan nou, dat? Dat, stuk, dat stukje gracht was ook uniek voor Amsterdam. A, omdat uh, het aan de, aan de gracht is. Maar B, het was afwijken van alle andere grachten... omdat daar de keer net andersom liep. Hm. Vanwege het stadhuis wat er iets verderop zat. Ja, ja. Dus er was een rust, het was ongelooflijk. En als hm. je dan s'avonds in je stoel zat... met een glas wijn in je hand... keek je naar het plafond... En dan zag je de, de glinstering van het water door de maan Zag je terug in, in, in de zomer. Ja, precies, ja. maar die was dus terug aan de IJssel, begrijp ik nu. Ja, ja misschien wel, ja. maar dat was zo rustgevend en zo heerlijk ja. en de buurt ook. Hoe kan het dat je zoveel mazzel hebt gehad dat je daar terecht kwam? Want je studeerde in Amsterdam? Ja, ik studeerde in Amsterdam. En wat studeerde nou, je? Nou, wo woonde je, ik heb economie gedaan. Ja, ja. Nee, er woonde een vriend van mij en die ging trouwen en werken in Leiden. En toen kwam ik daar dus in. Ik vroeg een woonvergunning aan voor, voor 2,353 hoog. En ik kreeg een woonvergunning voor 2,353 en 4 hoog. Ja, yeah. sure. Had je mazzel. Hey, en, eh, ja. Want, want het ga, eigenlijk is de, is de vraag... De stad wordt weer populair hè, in onze tijd. Er is dus een enorme trek ja. geweest de stad uit naar het platteland. Nu ja, wordt de het stad... Het was ook een, een gedwongen vertrek, hè? Ja? Nou, niet voor iedereen, ja, iedereen toch? Niet voor Nee, niet voor iedereen. Ja. ja. Er werd gewoon in Amsterdam bij het uh, bureau Rf gezicht van... Uh, gaat die maar naar Almere of gaat hij maar naar nou Purmerend? Ja. Vertel w mij wat. Oké. Okay. Ik ben uh, twaalf jaar voorzitter geweest van de Wonenbelgening in Amsterdam. Oké. Okay. En ja, wat ik mis, dat zijn architecten als uh, Aalto in Finland, maar in Nederland een Dudok, of een, maak uh, maar oud, doe maar op. Een maar wat didok, voor, want wat hebben die architecten? bouwer. Wel... Maar die maakten ook het interieur. De voorzittershamer van de gemeenteraad van, van Hilversum is gemaakt ontworpen door Dudok. Arcto oh. was als architect In we kunnen veranderd worden voor de uitbreidingswerk bij Hulshout die hij niet Maar hij was ook architect van, van ziekenhuizen, kerken, noem maar op. Nou, ook de drie uur. Ja ja. En waarom is dat dan zo belangrijk voor u? Ja, dat gaat toch een bepaald geheel met elkaar vormen. Hmm. En als ik dan hoor van die gast Frits van Dongen... en die noemt uh, Koolhaart. ja, dat denk ik. Ik heb een paar keer mee mogen maken. Maar ik heb geen... als architect heb ik geen, niet zo'n hoge pet van hem op. Nee. Het is een, een, een, een exorbitante gegeven. Ja. Uh, ook een ster trouwens. Ook een ster in de hele wereld. En heeft dus wel een verhaal te vertellen. Maar, ja, op, maar op... ieder ontwerp van hem... Er ja. zijn uh, uh, technische bureaus, uh, staalconstructeurs, uh, zijn een jaar, twee jaar bezig om uh, uit te vinden hoe ze dat nou eens godsnaam voor elkaar moeten maken. <laughs> Maar goed, misschien, steken, misschien ontdekken ze het dan niet en, en wordt dat dan weer oh, ja, vast. gebruikt. Maar de vraag is vooral wat, wat de, om, de, de omgeving doet. De ruimte waarin je woont of werkt natuurlijk ja. ook. Nou, uh, daar, daar, met... daar ken ik een, een zeer groot architect van in Nederland. Dat was Duiker. Duiker, waarom? Waarom was die dan zo goed? Omdat als je je zeegebouwen binnenloopt, heb je een ruimtegevoel. Ja. Verbonden met wat buiten is. Ja? Ja. ja, ja. ja ik hoor uw gast ja zeggen. Nee, nee, mijn gast is er niet meer. Die is, uh, die is naar huis toe. Ja. Kunt u een voorbeeld geven van een gebouw van Duiker? Wat u dan zo mooi. Zonnestraal, Gooiland. Zonnestraal, dat is dat, dat. In de oud ja. hier in Amsterdam. Ja. Je loopt naar binnen en je krijgt een ruimtegevoel. In plaats ja. van dat je het gevoel krijgt van er staat iets om me heen. Ja, dat is juist afgesloten wordt. dat ik... is voor, voor de woningbouw uh, essentieel, ja, is bijvoorbeeld. Het, ja, snap ik. het is belangrijkste het... voor mij als, als voorzitter van de woonmaarvereniging was altijd... een project is opgeleverd en dan vier maanden later moeten de bewoners zeggen... moet je nou eens komen waar ik woon. Ja. En dat is omgeving plus woning. Want dat, dat deed u dan ook. Hè? Na de ja. oplevering een paar maanden later ging u in gesprek nog met de bewoners. Ja. En, en hoe pakte die gesprekken dan uit altijd? in Amstel? Oh, lang niet altijd goed. Nee. name in, in, in de buurt uh, waar het toch op dicht bebouwd was. Als Indische buurt of dappe buurt. Dat ook, maar het is ook heel moeilijk om dat op te lossen, toch? Ja, dat is ook heel ontzettend moeilijk. En ook met, uh, waar ik me altijd wel al bewaard heb, dat is uh, de binnentuinen. Ja. Daar doet de bewoners komt. inspraak op. Je kon bij welke hovenier je ook opzetten... het werd altijd een roze Ja. Iets anders was niet denkbaar. Ja. En daar heb je gewoon mee te maken. Een beetje armoedig is dat. Hm. Nou, of het armoedig is, weet ik niet. Kijk, de Bijlmer is ook armoedig. Dat heb ik ooit in... Uh als voorzitter van uh, de werkgroep uh, volkskwestie van het kwestie Amsterdam heb ik nog een bezwaarschrift geschreven tegen de ontwikkeling van de bomen hm. met als motivatie van een stad maak je geen dorp en van een dorp maak je geen stad en jullie gaan er tussenin zitten en ja. kwakken daar een aantal gebouwen neer als u nu meneer de Haan met uw, al uw ervaring op, en in de stad en buiten zou moeten kiezen waar woont u nou het liefst eigenlijk uh, als ik uh, als ik daar vlot reizen ben, dan zou ik meteen trekken naar het Bergkerkkwartier in Deventer. <laughs> dus, dus toch gewoon naar waar je vandaan komt? Ja, dat is toch uh, een soort heimwee. Ik weet niet hoe je het. zou het anders kunnen bedoelen, nee, maar gevoel heim, van. Heimwee? Nee, ik vind het wel mooi. Gewoon heimwee. Maar u doet het niet, want u woont in Amsterdam nog? Ja, ik woon nu uh, nog altijd in Amsterdam, ja. En waarom gaat u dan niet terug? Omdat ik het geld niet heb. Heb je daar even geld voor nodig? Jazeker, want het is allemaal particulier eigendom. Ja. En u woont niet in een, uh, een eigen huis? Nee, ik woon in een huurhuis. Hm. Ik heb uh, AOE en een pensioentje. Ja. Dus u moet huren. Ja. Dus u komt niet meer terug in dat paradijs van vroeger? Oh, wie weet. Hoe oud bent u? Ik ben uh, 67. Ja. Nou, maar het gevoel heeft u wel op kunnen roepen. Want ik weet waar het vandaan komt. Ja. Daar van de IJssel. Meneer de Haling. Ja, maar dat ik... gevoel van het van rivier, Ja. dat blijf je altijd bij. Precies. Dat kan ik me goed voorstellen. Ik dank u wel. En ik wens u in ieder geval ook voor vanavond nog een goede avond. Ja, bedankt. Ja, dank u wel. En succes. Dat gaan we doen. En ik denk dat dat... dat... Tegenwoordig toch zonder die schittering van het water tegen het plafond is. Helaas. Um, mevrouw Jan Maat. Die... Ja, ja, goedenavond. Hoe is het met je? Ja, Heel goed, dankjewel. Jij hebt een ja. hele, hele particuliere wooncarrière. Ja. ja, maar ik wil eigenlijk praten over mijn jeugd. Ja? Want als jij wat ouder was geweest, dan hadden wij samen geknikkerd. Want ik ben geboren op de Vijandlaan. <laughs> Kijk. Het scheelt maar een paar jaar, Ale. Het scheelt maar een paar jaar. Hoe vond jij dat op de vijandlaan? Toen had het, ik denk dat het toen nog allure had trouwens. Geweldig. Ja. Een prachtige jeugd. Ja. Nergens bang voor hoeven zijn. Mijn vader kon bij wijze van spreken de kassa op de straat zetten. Wat deed je vader? Mijn vader, wij hadden slagerij in Den Haag. Ja. op de vijandlaan. Op de vijandlaan, hoefkade, regentessenlaan. Was toe. het een beetje een chique uh, straat? De uh, vijandlaan een beetje. We hadden eerst bomen, maar dat heb ik niet meer meegemaakt. Ja. En uh, die zijn naar de hand weggegaan. De vijandlaan was een beetje chique. Maar de zijstraten, je bent daar ook op school gegaan... in de Jan de Baanstraat ja. En over de hoefkade gingen fietsen naar het Bezuidenhout, naar Jan... toen we verkeering kregen. Uh, ja, dat maar vindt. het was geweldig. Het was echt Nederland herijst. Het ja. was echt de jaren 50. Als je nu vraagt, wat vind je het mooiste feest van het jaar... dan is het de week van uh, 4 en 5 mei in Koning Ja. Dat heb ik nog steeds. Echt in Nederland herreist. Want dan was je een volk, dan was je samen. Ja, was dan het? was je allemaal samen. Want Alles het, het, was samen. Er wordt uh, altijd verwezen, of altijd, er wordt vaak verwezen naar de jaren 50. Daar is Pim Fortuyn mee begonnen van, nou die jaren, daar moeten we naar terug. Ik denk eigenlijk dat dat een illusie is. Dat die jaren 50 ook in veel opzichten heel benauwend waren. Um, um. Nee, helemaal niet. Je wist precies waar je aan toe was. Uh, het ging natuurlijk steeds beter. In de jaren 60, uh, jo, ik had een, mijn eerste keuken toen ik trouwde in 65, um, had een roestvrijstalen aanrecht. Dat was de eerste. Dat was, nou, dat was geweldig. Dat was vooruitgaat. In de vijfstraat ja. wonen. Ja. Ja. De ja, dat was ook geweldig. Nee, het was niet benauwend. Je wist precies waar je aan toe was. Ja. Er was een samenhoorigheid. Uh, uh, vooral ook in de Schilderswijk. Alle, alle dames hadden een schort aan. En... Uh, uh, die, die sopten en zeemden en deden. Uh, uh, in, de, in de bouwvak was het enig, want dan had je vaak dronken mensen... die van het ene café en wij keken ons oog uit. Ja. Wij vonden dat prachtig mooi. En uh, ja, ook vriendjes en vriendinnetjes. Het was echt, echt en dat, dat idealiseer ik niet... Nee. maar dat was echt heel erg leuk. En is dat dan ook, kijk, ik had net meneer De Haan uh, aan de telefoon... die dan eigenlijk altijd terugverlangt naar waar hij vandaan komt... namelijk in zijn geval de rivier bij Deventer. Ja, ja. Nee, en en dat is, dat, het. is dat dan voor u eigenlijk die Schilderswijk... die nu van, to, van karakter natuurlijk inmiddels totaal veranderd is? Hè? Want, ja. want toen u er woonde was dat denk ik werkelijk. Alles is weg. Alles is weg. Ja. De hele Van Jantlaan is weg. Alles is ah, weg. Ja, hij is er nog wel, maar hij, hij, ziet het, ja. hij ziet er werkelijk van steen tot steen anders uit, denk ik. Uit. Ja. Maar ja. dat gevoel van in een soort... Het was misschien ook wel een soort dorp daar toen. Ja. Het was een dorpje. In de stad. En uh, je werd ook wel in de winkels. Als je vooral met Reesbroek kwam en je moest iets bestellen... dan uh, deden ze gelijk een stap terug. Want je woonde daar maar in de Schilderswijk. Oh, dat wel. Dat was ook heel, want de mensen werkten heel hard. Al die ja. bouwvakkers, metselaars, die werkten. Maar allemaal dat dus al een, Maar dat is dus al een minder prettig ding. Dat het gevoel van sociale uh, klassen... Ja, dat dat nog er heel die... erg levendig was en dat er op je neergekeken werd. Ja, toen. Ja, ja in daar, de, de jaren 50. In ons wijk. Want je ging niet zoveel, want je mocht niet, want je moest de kleine middenstanders steunen. Je kocht een schip van 30 cent en daar had je de vd les voor. Maar het mocht niet. Ja. Want je steunde, je steunde de sigarenboer, je mocht ook niet naar het markt. Want je nee, moest de kleine middenstanders steunen. Precies. Zo was het. En nu zijn al die middenstanders zijn allemaal weg. Mijn vader zei bij de eerste supermarkt: dat is de nekslag voor de middenstand. Ja is allemaal weg. Maar ik heb niet het verlang om terug te gaan. Ik nee. ga altijd verder. Hoe kan, ik ben ja? toen naar de staat gegaan. Toen naar, uh, was, dat al een beetje betere, was dat al een beetje betere stand, de varenuit? Dat ging toen, en ja, dat was wel heel mooi. Uh, uh, maar dat, dat, dat, dat waren goedkope huizen. Hm. En uh, dat verpauperde. Het verpauperde gewoon. De mensen gingen niet meer... Uh, je hebt een tijd gehad dat als je de ramen zeemde, dan was je gek. Want je moest een boek lezen. Dus de boel oh. ging verpauperen om je heen. Oké, okay, ja. Toen zijn, toen zijn we naar Rijnsburg gegaan. <lacht> toen naar Valkenburg. Toen naar Hengelo. En daar nou woon ik in Brabant. Wordt in Brabant? Oh, ik dacht dat je nog in Enschede. Uh... Hengelo, nee. Hengelo. We, hebben een, wow. Hengelo. we hebben een half jaar geleden uh, zijn een week op vakantie geweest. Toen heeft onze schoondochter aan het eind van de vakantie gevraagd: Mam, kom bij ons wonen, want de andere helft van de boerderij komt leeg. Oké, okay, want, want in Hengelo, de, de, de, je, wij hebben een beetje een geschiedenis... wij kennen je bij k yeah. omdat jij al jarenlang... Uh, op, een, op een hotelkamer of een hotel hebt gewoond. Suite, ja. Een suite. ja hotel suite, met Duist. je man die um, ziek is. En nu ga, ja. ben je dus naar de, de dochter gegaan. In... Ja, de schoondochter. schoondochter. En een zoon. In, in ja. Brabant. Ja, dus we wonen nu met het hele gezin in Brabant, op de dijk, in een boerderij... En uh, we zijn nu druk aan het renoveren. Tenminste niet, maar dat wordt gedaan. Maar, dan, en dat is ook maar, maar hoe is dan deze overgang? voor, voor Ja, jou? geweldig. Als je mee mooi op de hei zet, vind ik het ook leuk. Ik zit in een bouwketen. Als het zo zou blijven, vind ik het ook leuk. Hey, maar het maakt je dus eigenlijk geen bal uit waar jij woont? Of wat nee, want ik neem alles mee. Alle sores en alle blijheid neem ik mee. En ik neem je dat... het overal mee naartoe. Maar mensen besteden heel veel tijd en aandacht aan waar ze wonen en waar ze moeten wonen. En zijn soms ook gelukkig omdat ze niet wonen op de plek waar ze eigenlijk het liefst zouden willen wonen. Maar daar heb je, dat vind jij allemaal onzin dus? Nee, vind ik geen onzin. moeten oh. ze lekker zelf weten. Ja, ik nee. heb het gewoon naar mijn zin. Als ik morgen hier... Een, en dat zeg ik, ik woon in een bouwkets, zo'n unit, weet je wel. Ja. Dat vind ik ook enig. Dat vind ik <laughs> hartstikke leuk. <laughs> en dan vanuit een hotel. Kan je gaan? Ja, dat is toch wel weer geestig. Dan heb je toch wel een hoek. Kan dat dat jij over dat talent beschikt? Is dat, of is dat omdat je al, al heel vroeg juist uit hè, de, de, die wijk in, de Schilderswijk in Den Haag bent vertrokken? Nou, dus... ik, ja, ik denk dat ik dat niet specifiek Schilderswijk. Ik denk ja. dat we weten wat uh, zuinig zijn is. Dus ik ben ook blij als ik uh, zes nieuwe theedoeken koop. Dan ben ik zo blij. Dat is echt waar. een nut. Ja, een eekhoorn die zijn wintervoorraad aanvult. Dus die zuinigheid kan je ook betrekken op de uh, manier klopt. waarop je naar je omgeving kijkt. Je moet ja, al eigenlijk altijd is. blij zijn met wat je hebt. Ja, je moet eigenlijk altijd blij zijn met wat je maar hebt. Maar ja, de ene om, omgeving is... Kijk, wonen aan een mooi dijkje in Brabant is toch echt iets anders dan, nou ja... Veel ja, meer. Heerloog was ook enig. Dat is ook fantastisch. Er zijn nog steeds uh, briefjes en sms'jes. We missen ja. u. En de eerste kerst waren we net weg. Toen kreeg ik een brief. Alles is klaar. Alles is in orde. Waar uh, is de familie Jaman nou? Ja. Dat is ook leuk. Dat, ja. je, dat ja. weet je niet als je er woont. Ja, je kan... Dan weet je dat niet. Want dan zeggen ze dat niet. Je loopt gewoon mee. Je draait gewoon mee. Nou ja, mevrouw Jaman woont hier. En die heeft een zieke man. En daar zorgt ze voor. En, en, maar... en waarom heb je nou gekozen om toch te verhuizen naar uh, uh, de Omdat de ik niet wil. Je weet, ik heb onze oudste zoon. Die is ook gehandicapt. Ja. En uh, ik ben altijd zo bang als ik er niet meer zou zijn... dat ze eenzaam zijn. En mm. Er zijn natuurlijk geen trentenaren. Nee. En mijn man is heel slecht te verstaan. En Pieter is natuurlijk ook ja, ernstig ziek. En het allereerstste is dat onze... Toen we hadden de maand het huis verkocht, Toen kreeg onze jongste zoon een herseninfarct. Mm. Ja. Maar we gaan gewoon door. Altijd. We gaan gewoon door. Mm. En we plagen elkaar en... en, en, en, en John uh, kan bijvoorbeeld zeggen, man, uh, god, er loopt een grijze muis in de tuin. Oh nee, het is mijn moeder. Ik hoor Jan lachen in de douche. Die zit te wachten. Die moet je gaan verzorgen, ja. Ja, dan zegt hij. Oh, ik kan er niks aan doen, man, want ik heb iets in mijn hoofd gehaald. Dus ik kan daar niks aan doen. Nee, hij weet het in ieder geval. Maar mijn indruk is dat waar je nu zit, begrijp ik de helft van een boerderij... Ja? Aan, aan de dijk? Ja, dat, dat, ja? Dat, dat moet toch ook heel mooi zijn nu. In de ja. om, dat is, qua uitzicht zal het toch niet slecht zijn. Ja, ja we, hebben, we zijn de Enigse aan deze kant op de dijk, de rest is allemaal weggebombardeerd in de oorlog. Ja. Maar geniet je, oorlog. Daar een, geniet je daar een, geniet je ja, daarvan? Van het kijken. Ja, van het kijken. Ja, want je natuurlijk. bent een mooie grote wandeling te maken, want je verpleegt natuurlijk dag en nacht. Ja. Maar er lopen vossen, uh, het barst van de van de konijntjes, uh, het grasveld van, van onze zoon, daar lopen de schapen van de overbuurman op. Ja. Het is, het is fantastisch. Alle kleuren groen, de boeren die nu aan het hooien zijn, ook zouden wel op zo'n ding mee willen rijden. Het is fantastisch. En dan zie je ze eerst maaien, dan schudden, en dan blokken maken, en dan plastic eromheen. En dan wordt het weer opgehaald. Het is echt, ja. het is, het is, ja, we, er is geen haast. Mooi. Er is geen haast hier. Dat, Dat is leuk. Ja. Dat het en, nog bestaat. Als, als het regent, nou ja, dan hooien we niet. Het is bijna de tijd van vergo. Ja, ik, denk, en, uh, ik denk dat je daar op 50 En ik denk dat mij zo blij maakt. En ik denk dat het bij de meer dames van mijn leeftijd, dat hoor ik dan. En uh, die zijn ze zeggen, ik ben in de oorlog geboren of zo. Of ik ben zo oud. Wij hebben geleerd, uh, uh, als je jurk tekort was, dan ging er een stuk af. En dan werd er een gekleurde rand tussen gezet. En dan droeg je die jurk gewoon naar school. Uh, uh, je gooit niks weg. Alles, alles. En dat heb ik nog een beetje. Ik ben geen krent, maar ik ben wel zuinig. Ja. Nou, daar kom je wel heel ver mee. En je bent wel de vrouw met een van de meest wonderlijke wooncarrières in Nederland die ik ken, volgens mij. Dat is waar, Alex. Ja, dat is waar. Goed. Maar goed, ik kan helemaal niet bellen, maar toen begon jij over de hoefkade, ja. Nee, hoefkade, vijandelaan, de hoek bestaat er nog steeds. Maar de wereld is veranderd. Ik wens je nog een goede nacht en veel succes. Nog even, een wat deed Studeerde je toen of zo? Nee, nee, wat deed ik toen eigenlijk? Ja, ik studeerde. Ik ja, studeerde in, uh, in Leiden. Ik reis ja. erop en neer. Wij ja. hebben zeven. Goed, ja. goed aan allemaal. Ja. Zal Alle luisteraars, ja. wel rusten. Ja. En uh, bedankt dat Goedenacht. ik even mocht praten. Goeienacht. Dag. Mama, cold hearted child. Tell me how you feel. Just a blade in the grass Spoken to the wheel Oh my, my, cold hearted child Tell me where it's all going Lekker nummer van Ben Howard, The Fear. Tien minuten over half twee. U luistert naar Casaluna van de NCV op Radio 1. E. Nog twintig minuutjes. Daarna komt Wakker Nederland. Zit al start klaar. Met hun programma Insomnia. Uh, wij praten over de, de stad. En dat is een van de belangrijkste vragen als het gaat om de inrichting van Nederland. Moeten de steden uitbreiden? Moet je, en hoe dan precies? Of moet je binnen de bestaande steden bouwen en oude panden opnieuw gebruiken? Uh, dan heb ik het nog niet eens over. De kantoorpanden die leeg staan, 8 miljoen vierkante meter staat leeg. Uh, nou, daar moet een hoop van afgebroken worden. Dus dat is eigenlijk de vraag: uh, de rol van de stad in de toekomst. Trekt de stad? Trekt de stad leeg? Waar wil je wonen vanwege de omgeving? Jan, de Koning, nacht. Goedenacht. Goedenacht. Waar woon je? Waar zou je het liefst willen wonen? Klopt dat waar je woont? Waar woon je? Gewoon in het centrum van Rotterdam. Het centrum van Rotterdam? Ja. Dat is interessant. Een van de weinige, van de weinige stukjes die nog overgebleven zijn. na het bombardement. Waar, want waar is dat dan precies? Want dat is. Uh, nou, om um, um de hoek bij de Oude Binnenweg. Oké. Okay. Dus toch nog een, paar, een beetje aan de, aan de, aan de brandgrens, zo'n beetje. De, ja, die loopt hier uh, dicht in de buurt. Ja. Maar, maar ik ben in Bethlehem geboren. In Bethlehem? Dat, is een, uh, dat was uh, een ziekenhuis in Den Haag. Oh, ja. In het centrum van Den Haag. Ja. En uh, ik ben grootgebracht op uh, een tuinderij in Leidschendam. Okay. Ja, dat was allemaal niet zo spannend. En dat zijn nu allemaal woonerven. Uh, dus ik ben uh, eigenlijk gewoon het land ontvlucht. Het land ontvlucht? Ja, je, je hoort allemaal mensen die allemaal... Uh, dat heb ik ook nog wel eens gedacht, dat ik naar, naar het land moest. Maar... Oh ja, naar buiten, vanwege ja, de ruimte. Een het land naar de stad gaan brengen. Hoe heb je dat gedaan dan? Nou, ik heb hier een hele grote binnentuin gesticht. Aha. Dat is uh, eigenlijk uh, ook weer dankzij het bombardement. Want er was ruimte over? Uh, nou, al, nee, dat, dat was gewoon een leeg stuk binnen een karree van huizen. Ja. Maar uh, uh, dat... Die, die, al, al die particuliere eigenaren, die werden gezegd dat ze dus die bommen de menschade niet zo zouden kunnen betalen. Dus die, die huizen zijn helemaal min of meer onteigend, zou ik maar zeggen. Ja. Om een ander stafplan in te kunnen gaan vullen, wat ze al lang voor belang waren. Ja, het is geen. Nou, God, ik overdrijf een beetje. Maar goed. Nee, joh, ik zit hier prima. Ik, ik, ik ben gewoon het de, de, de, de land ontvlucht. De koningin. De koning maar waarom wilde jij het land ontvluchten? Wat was er zo vreselijk aan het land? Nou, oh, kijk, uh, het is natuurlijk een stuk anoniemer leven in een stad. En nou is uh, Rotterdam geen echte stad natuurlijk. De meeste van mijn uh, kenners die zijn natuurlijk een echte stad gegaan. Goed, oké. Okay. Wat is dan so, de echte stad? Amsterdam? Nou ja, Reis of Londen, oh. of, New York of Londen of Bremen. Oh, oké. Okay. Rotterdam nee, is een, is een veredeld kan dorp. Dan kun je niet anoniem leven leiden en dan kan je gewoon je dingen doen. Ja, wat vind jij zo fijn aan, aan Rotterdam als stad? Of aan de stad überhaupt? Waarom is dat nou toch waar jij wil wonen, in de stad? Nou, ik maak het. Ik maak het fijn. Je maakt het klein? Ik maak het fijn. Jij vraagt wat ik fijn vind. O ja, je maakt het fijn. Hoe, nou, doe, ik, hoe doe je ik, dat? Ja, Je zei al door het land mee te nemen, de stad. In. Ik, ik heb hier in de stad uh, van het begin van uh, het meegewerkt... Aan, uh, ik noem maar wat, Film International, Poetry International. Hmm. Uh, uh, noem maar wat. Uh, nou ja. ja. Alle grote festivals in Rotterdam, daar ben ik altijd bij betrokken geweest. Het rijke culturele leven van de stad: Ja. mensen, avonturen. Dat ja, hebben ik, ik heb zelf ook aan meegebouwd. Wereldbeelding, nou. ja. Oké. Okay. Dat is niet omdat, je, omdat het er is, omdat je mensen vindt die het ook leuk vinden. Ja, begrijp ik. En, en in zo'n zo dorp is zo'n, joh, dan word je toch gek. Ja. wat ik nog fascinerend vind is dat je zegt dat je die, die stad, die binnentuin gemaakt hebt was dat zo een hebt helpen bouwen, was dat zo eenvoudig om het nee, te natuurlijk. realiseren nee, Nee, natuurlijk niet dat, is, dat blijft als een als, als een ding waar je als, als een bok op de havenkist moet zitten <grij mythology> maar We hadden natuurlijk liever een parkeerplaats gemaakt ja Maar hoe is, het je, hoe is het je dan toch gelukt? Ja, ik ben niet als een dingen in mijn natuur. Ik ben uh, timmerman. Hmm. Opgeleid op de, het Lam Groen in Den Haag, ambachtschool. Ah. En uh, daarna heb ik nog zo het een en ander gedaan. Maar uh, ja, op het ogenblik uh, ben ik gewoon in, in, in, in, uh, in maatschappelijk leven wereldwijd bekend als de maatmaker... Hmm. Uh, nou, ik maak mathematische puzzeltjes in blokkendozen. Ik maak ook een beetje reclame, mag wel, hè? Ja, een beetje. Een beetje ook. Okay. Met maten. Wat? <laughs> Met maten. Met maten, oké, okay. zo ophoud. <laughs> nee, maar ik vind het gewoon leuk om dingen te doen. Ja. en elke dingen... Als je het niet doet, nee. doet, gebeurt er niks. Maar ook de menselijke puzzel op te lossen. Dus, dus mensen bij elkaar te brengen. Want die binnentuin was wel... Ja, ja, ja. ja. Ik kreeg toevallig net nog een sms'je van... Uh vriendinnetje waar we op het terras hadden gezeten. 18 jaar jongen, een lover. Maar die, die, die geeft, man ik ben super trots. Nou, mag ik dat even in mijn, mijn zak stoppen? Ja, ja, natuurlijk maakt dat. Werkt het ook als binnentuin, als ontmoetingsplek tussen de mensen? In zo'n carré? Zo n, zo n... Ja, ja. Of is, ja, het dan toch, ja, ja. is hij inmiddels verwaarloosd, die binnentuin? Nee, helemaal niet. helemaal niet. We hebben een ontzettend mooie vrijwilliger. Die echt als tuinman dient. Ja. Het beheer is helaas door de deelgemeente Rotterdam uh, weggeschrapt. Sinds, sinds ja. januari. Maar um, we wel voor de twee zomermaanden hebben we uh, een paar honderd euro gekregen om daar vrijwilligers in dienst te nemen. Ja, ja, ja, ja wat, wat, wat is het? Weet je, het is, er hoeft niet veel mensen gebruik van te maken. Nee. Je wil niet dat de hele orde zo op afkomen. Nee. Maar uh, het is een stukje groen in Rotterdam, in de binnenstad, wat iedereen nodig heeft. Ja. Hoor je al die verhalen over wat, wat, wat, wat, wat we groen nodig hebben in de stad? Ja. Ja, toch? Ja, we hebben veel groen nodig. Ik vind het prachtig dat je het tot stand hebt gebracht. Jij bent de koning ter Rijk. Um, en het, het advies is, breng het land naar de stad, want dan heb je alles. Jan de Koning, dankjewel. Ja, nou, ja. Ik, ik vind het wel een... Wat zeg je? Nee, hey, wat wou je zeggen nog? Ik vind het wel jammer dat er op de gegeven moment zo'n huid van gemaakt wordt. Waarvan? Dat, dat je je groenten in de stad moet gaan telen en dat soort dingen. Ja. Want dat is niet simpel. Ik ben, ik ben opgegroeid op een tuinderij en dat is niet simpel. Groente kweken is uh, gewoon, gewoon een, een, een... Ook een vak. Dat doe je niet zomaar nee, nee, even in je achtertuin. Nee, ook, ook een, uh, nee. een ambacht. Okay, maar even doe, doe, je dat, doe je dat zelf dus ook niet? groente? Nee, een beetje kruiden en... en, en ja. Alles, wilde, wilde, br wilde bramen en ik heb toch een Japanse wijnbessen zo, so, die ze lekker zijn ja. lekker. <laughs> Japanse wijnbessen, ja het moet niet gekker ja, worden zeg, nee? aan in de, in, in, in, in de binnenweg. Oh, dat zijn echt snoepjes. Ja? En is het ja, makkelijk te telen? Jure, wat zeg je? Is het een beetje makkelijk te telen? ik kan zo'n uh, paar wortelstekken, die moet ik overal uithakken. Weet je wat tuinier is? Nee. Dat schilderen met de bel. <laughs> Oké, okay, dat is een goeie. Dan, kan je, dan weet je echt dat je uit een dat tuin erin komt en in de stad woont. Uh, ik wens je alle goeds. Dank je wel. Ik zet de radio nog even aan. Omhoog. Ja, gezellig. Dat is gezellig. Okay, Heel goed. Ja. Hoi, hoi. Dag, Japanse wijnbessen, zeg. Midden in de stad. Maar dat is misschien ook wel de stad, dat het gewoon alles binnenhaalt. Dat is ook wel weer het leuke natuurlijk van de stad. Tegenover de wijtsheid en de ruimte van het uh, buitenleven. Mevrouw Van Renen, goeienacht. nacht. meneer ba ja, waar Ja, zeg maar Lex. <laughs> Lex. Vind ik, vind ik gezellig op dit tijdstip. Ja, nou, ik zal u mm -hmm. zeggen, ik woon zelf nu in Capelle aan de IJssel. Ja. Ook... Maar ik kom zelf ook uit Den Haag. Ach. goede stad, hè? Rijke stad. <laughs> um... Nou, ik, van, ik ben als heel klein meisje, heb ik de bomen nog meegemaakt van de vijandpaal. Kijk, zie je? Dat is allemaal verdwenen ja, inmiddels? Ja, want ik ben nu... Ik mag, je vraagt nooit een vrouw naar de leeftijd, maar ik zeg het rustig. Ik ben nu 85. Kijk, dan heeft u wel wat meegemaakt. En u woont nu in Capelle aan de IJssel. Woont ja, u daar... en ik zit 14 hoog. Ik kijk over de Krimpenerwaard. Ja. Ik kijk helemaal tot Geertruidenberg. En bij weer zie ik zelfs Moerdijk, dat, uh, die hier van. Ja. Ik zag vroeger zag ik de Kinderdijk... maar doordat ze zoveel gebouwd hebben... Ach. En toen ik hier kwam wonen... toen waren er zelfs nog geen lichtmasten... in de Krimpenerwaard. Het was het één groot donker gat. En dan stond ik vaak zelfs op het balkon. En dan keek ik naar die prachtige sterrenhemel. Ja. Maar door al die verlichting... zie je dat niet meer. Nee, dat je... Maar loop ik nou naar de keuken... dan zie ik... Delft, Den Haag, Soetermeer, Alphen aan de Rijn, Waddingsteen, Gouda, en kijk ik zee zie ik de hele skyline van Rotterdam. <laughs> en toen ik hier kwam wonen, waren er twee hoge gebouwen in Rotterdam. Yeah. Dat was de Erasmus Universiteit en de Euromast. Yeah. En, en nu... nu hebben ze dan dat, uh, hoe heet dat, die... Uh, nesse bij de Zuidplas hebben ze helemaal volgebouwd. gebouwd. Het staat een beetje in de weg nu. Nou, dan weet ik geen weg, want die komt daar niet meer. Maar ik zal u zeggen, beneden bij mij is een grote golfclub. En aan de andere kant heb ik dan de uh, weilanden, daar ja. lopen de paarden, lopen koeien, lopen schapen. En nou, volgende week komen de schapen via de Van Brienoortbrug, komen ze weer terug naar het Gollenbos. Wat, het, het klinkt als een, als een subliem uitzicht dat u heeft. Oh, het is fantastisch. Ik, heb er echt, ik geniet elke dag. En u vindt het dan niet erg? Want u zit dat, u zit, je u kunt ook zeggen, als je het een beetje bot wil zeggen, ik zit op een flat. Ja, zit ik ook. Maar een grote flat. Ik heb een kamer van 8 meter bij 25. Ja, ja dat is prachtig. <lacht> en u bent, bent u nou gelukkig? Waar u, waar ik, u ik ben elke dag gelukkig. Ja. Ik geniet elke dag. Ja. En dat komt Om het dus omdat nou u, u, u. Dat komt dus omdat zo ver kunt kijken. Ja, ook. En elke dag, dan zeggen ze het verveeld toch? Elke dag is de lucht anders. Ja. Beschrijft dat eens, wat je dan allemaal ziet eigenlijk? Ja. Soms zie je prachtige wolken. Uh, soms zie je, uh, uh, ja, grijze lucht. En als het mistig is. Dat moet ik lachen. Dan zit ik boven de mist. En dan hangt beneden bij mij de mist. Ja. Als die daar hangt. Dan zit je er boven zelfs. Ja. ja klinkt, zoals in de bergen. Zoals je soms in de bergen. als je boven zit. als je in het dal. Die bistbank kunt zeggen, dan weet je dat ze daar in de mist zitten en jij zit in de zon. Ja, want dat heb ik in Zwitserland meegemaakt. Dat ja? heb ik, uh, hoe heet dat? Daar heb ik het Alpengloeien gezien. Het Alpengloeien? Ja, dat is zo. Zoiets unieks. Want dat zeiden de mensen toen van die boot waar we op zaten. Want wij zaten aan de Burkenstok. Ja. Daarbij doet bij in de buurt. En daar was het... Uh, dat we s'avonds teruggingen met de boot van Wekkies. Moesten wij overvaren naar de buurkenstok. En dan was de, dat was een zonsondergang tegen een berg aan. En dat noemden die mensen daar het Alpgroeien. Oké, okay, dan, dan wordt die rood. Dan wordt de top van de berg rood. Oh, dat was prachtig. Ja. En zie je dat ja. ook nu, um, als je om, om je heen kijkt... ja het is nu natuurlijk te laat, maar zie je dat soort dingen dan... Ook in de omgeving van waar je woont, in Capelle aan de IJssel. Op een van die gebouwen. Je kan ook eh, misschien de zonsondergang tegen de gebouwen zien. Ja, je... ja. ja, want ik zou u zeggen, in Krimpen aan de IJssel is een heleboel bijgebouwd. Ja. En daar zie je dan s'avonds die zon opstaan. Ja. En als het goed weer is, dan zie je de brug over de noord. Maar dan zie ik heen in de verte de brug over de Merweed. Want ja. ik kijk helemaal, te... Geertruidenberg zie ik makkelijk liggen. Zo. Ja, dat is echt een wijsheid, begrijp ik. En gaat u dan ook gewoon zitten om te kijken alleen maar? Nou, ik sta al vaak voor het raam. Ja. En ik kan de, de klok op gelijk zetten. Elke avond komt er vanuit de kant van Zeeland... komt er om kwart voor elf een vliegtuig aan. En dat gaat naar Amsterdam toe. Nou, dat is een lijnvlucht. Een lijnvlucht schijnbaar. Het is dus ieder geval een pond, kwart Het mag eens tien zijn. <lacht> maar, en je weet winten. u wat zo prachtig is? Ja. Als het omweert. Oh ja? Oh, door staat te genieten. Ja. Zo. Als je dan ziet hoe die pik van alle kanten heen en weer gaan. Dat is wel zo'n machtig gezicht om te zien. Ja. Vindt, vindt u Nederland mooi? Ik vind Nederland prachtig, want ik zou u zeggen, mijn jeugd... ...daar hebben wij altijd de hele maand augustus bij onze grootouders doorgebracht in Ede. Ja, op de Veluwe. Op de Veluwe. En dan gingen we met opa gingen we het bos in elke zondag. Gingen we wandelen. Eerst morgens naar de kerk en dan eh, warm eten eten. Dan naar de, eh, gingen we opa een uurtje slapen en dan gingen we wandelen. Ja. En dat was heerlijk. En ik heb in de oorlog heb ik dan bij mijn grootouders in huis geweest. En toen ben ik heel veel op de Ginkelse hei geweest. Oh, die is ook prachtig, hè? Ja, ja met, uh, met de schapen. En vooral als het in, t, uh, in de tijd is dat de dammetjes geboren werden. Ja. En ik weet alleen dat de schapen... Je moet nooit pepermuntjes in je zak stoppen. Want de schapen douwen de snuit in je jaszak. <lacht> Maar daar heeft, u nu, daar heeft u nu op 14 hoog in Capella aan de IJssel geen last meer van. Wat zegt u? Daar heeft u nu op 14 hoog in Capella aan de IJssel geen last meer van. Ja, nee, maar ik zie ze soms wel hoor. Oh. Ze, ze lopen beneden, want schuin beneden bij mij is de kinderboerderij. Ik, ik vind dat u een fantastisch uitzicht heeft beschreven. Ik ben eigenlijk een klein beetje jaloers op, op dat, wat u allemaal ziet daar zo hoog. zo oh, hevig. prachtig. Ja, dat begrijp ik. Nou, wat, wat, dus u bent gelukkig daarmee? Ik ben, dat, ik ben zielsgelukkig. En ik heb ook nooit een slechte bui. Of het nou regent of op of, of weet ik wat. Het is altijd hetzelfde. Het is altijd mooi. Ja, ik ben altijd opgeruimd. Oh, dat, wat, een, wat een geweldig. Hoe komt dat dan toch, dat, dat u dat heeft? Ja, ik weet het niet. <laughs> misschien een... Ik heb een fantastische jeugd gehad. Ja, Hè? ja een, een goede jeugd. Ja. En ik geloof dat je dat ook... En dat zei die mevrouw. Van die jaren vijftig. Mevrouw Janmaat. En dat was ook zo. Ja. ja. En de, je had ook wat voor elkaar over. Ja. He, ik bedoel, als de, de buurman bij ons naast ziek was... dan kookte ze mijn moeder extra eten... en dan zei ze, breng even een pannetje soep bij meneer. Ja. Ja. Of bij de, de, de, kruiden, de drogist aan de overkant. Die was een keer ziek. En mijn vader... We hadden toen een huis met een hele grote tuin... waar mijn vader kippen hield. Wiener dotten. Ja. En dan werden de eieren werden naar de overkant gebracht. Ah, Kijk, met dat soort herinneringen nu nog over het land uitkijken. Nou, dat ja. vind ik fantastisch om te horen. Ik ben blij om dat te horen. Uh, en dan wens ik u fijn dat u even belde. En ik wens u nog een hele goede nacht. En ik wens u ook nog veel ja. plezier in uw leven. Heel goed, dank u wel. Dag. Dank u wel. Dag, meneer. En ik doe ook mijn best, hoor, om iedere dag net zo opgeruimd te zijn. We krijgen nog aan vlak voor twee uur mails. Die hebben we eigenlijk al binnen. Mijn man is een geboren Loosduiner. Ja, zuidkant van Den Haag. Hij moet de beide kerktorens kunnen zien. Drie keer struikelen en we zitten op het strand. En verder Park Okkenburg. De Bosjes van Pex, Meer en Bos en Madestein rondom. Dus zingen we altijd... Oh, oh, Den Haag, die mooie stad achter Loosduinen. Vriendelijke groet van Hetty, Dank je wel, Ik vind het ook... Ik heb nergens zo fijn gewoond, schrijft Ellie, als in de plaats waar ik nog steeds woon, Sint Oedenrode. Het is wat. Het is een prachtig dorp gelegen tussen Eindhoven en de Bos. Ik woon aan de rand van het dorp en tegelijkertijd bijna midden in het centrum. Ik woon in een klein straatje. Dit is beschermd dorpsgezicht. Mijn Brabantse langgevelboerderij is een gemeentelijk monument en ligt onder de knoptoren. Een kerktoren die ook al op de monumentenlijst staat. Er ligt een prachtige wandelroute die door mijn straatje gaat, bijna... Alle wandelaars maken foto's van mijn boerderij, bekleed met een mooi dak. En nu kan ik het niet meer lezen. Precies. En met op de achtergrond die prachtige toren. Vandaar loop je direct het buitengebied in. Mijn rozen en plantenbakken die voor het huis staan, zijn ook een feest voor de wandelaars en de fotografen. Mijn woonplezier is dan ook groot en velen vinden dit blijkbaar ook een hele mooie plek. Maar het is dan wel eigenlijk in openbaar kunstbezit wonen, vind ik. Ja, dan prijs ik jou ook gelukkig, Ellie. Kan ik me goed voorstellen. Ik dank je wel, ook voor deze mail. Ik dank iedereen voor de aandacht. Zometeen, wat gaan we doen? Uh, insomnia van Wakker Nederland. Uiteraard, het is dinsdag. Morgen zijn we er weer met Kazeloenen. En dan zal het spannend gesprek voeren met Fred Omvlee. Die is... Lege predikant, Hij werkt bij de marinevlootpredikant, maar hij heeft ook een fascinatie. En dat verwacht je niet meteen van een, van een predikant, maar hij heeft een fascinatie voor Elvis Presley. En wat blijkt het geval? Deze week is het de 35e sterfdag van Presley. Heeft u het bijgehouden? Dus gaat Helco morgen met Fred Omvlee op zoek naar de levensbeschouwelijke kanten van het popidool. Daar wil u vast bij zijn. Dat is morgenavond in Casaluna. Ik wens u nog een hele goede nacht en uh, wel rust. Anders dag. Ik ben ook wel eens bang, net als jij en jij en ik en ik en CRV.